Zes uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Woede over verhoging topsalarissen Achmea en Leaseplan. Cypriotische minister van Financiën opgestapt. En archief Willem Wilmink naar Letterkundig Museum. In de Tweede Kamer is geschokken gereageerd op berichten dat Agmea en Leesplan de vaste salarissen van hun bestuurders hebben verhoogd. Omdat Agmea en Leesplan door de staat zijn gesteund, mogen ze geen bonussen meer betalen. Volgens RTL heeft Agmea de salarissen van bestuurders met 19% verhoogd en Leesplan met 16%. De oppositiepartijen CDA en D66 zijn zeer kritisch over die verhoging. CDA-woordvoerder Van Heijem. We vinden het echt een bedroevend signaal. Het gaat om. Instellingen die met forse hoeveel belastinggeld worden gesteund. En ik vind in deze tijden waarin iedereen de broekrie moet aanhalen... kan ook de top zich realiseren dat dit geen goed signaal op het verkeerde moment is. Ook D66-woordvoerder Kolmees vindt het heel onverstandig...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 De PvdA is niet tegen een eindtoets, maar wil juist dat scholen de vrijheid houden... om zelf te beslissen welke ze kiezen. In het regeerakkoord is er niks over afgesproken. De extra bezuinigingen van 4,5 miljard euro die het kabinet voor 2014 heeft aangekondigd... zijn niet noodzakelijk, dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Een IMF-delegatie bekeek de afgelopen weken hoe de Nederlandse economie ervoor staat. Een nieuw bezuinigingspakket is niet nodig, ook omdat het maar een beperkt bedrag betreft, zegt de delegatieleider. I don't think of it as necessary, but in the big scheme of things it's also very small. If you look at it as share of GDP, it's actually a very small amount. So either way is you know, it's not that the impact would be huge uh, one way or the other. Volgens het IMF moet het kabinet zich richten op de middellange termijn. Daarbij gaat het niet om het halen van de Europese begrotingsregels... maar om het beleid en de geloofwaardigheid. Daarmee zit het wel goed, aldus de IMF. De Cypriotische minister van Financiën heeft een ontslag ingediend. Dat meldt de media op Cyprus. Volgens een krant heeft president Anastasiades... het ontslag van minister Sari's niet geaccepteerd. Een andere krant meldt juist dat het president hem heeft ontslagen. Waarschijnlijk is er vanavond toch een stemming in het parlement van Cyprus over het reddingsplan waarin staat dat spaarders een eenmalige heffing moeten betalen. Het is nu al vrijwel zeker dat een meerderheid tegen zal stemmen. De president hoopt dat er morgen een voorstel op tafel komt dat voor een meerderheid acceptabel is. De Britse regering heeft een vliegtuig met een miljoen euro aan boord naar Cyprus gestuurd. Het geld is bedoeld voor noodleningen aan de 3500 Britse militairen op het eiland. De militairen kunnen gebruik maken van de leningen als hun bankpassen worden geweigerd of de geldautomaten niet meer werken. De banken op Cyprus zijn gesloten en blijven waarschijnlijk tot donderdag dicht om een bankrun te voorkomen. Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft het archief in handen gekregen... van dichter en schrijver Willem Wilmink. Het archief is tien jaar na zijn dood geschonken door Wilminks weduwe. Het bestaat uit zo'n twintig dozen en bevat volgens de museumdirecteur interessant materiaal. Handschriften van vrijwel al zijn gedichten, maar ook hele persoonlijke documenten. Dagboeken die hij jonge jaren maakte, uh, correspondenties met uh, Herman van Veen onder andere, Herman Vinkers, Aard Staartjes, uh, Karel Eijkman. Een bijzonder rijk archief. Topstuk van het archief is volgens het museum de Accordeon van Wilmink. En dan het weer. Overwegend droog. Alleen in het midden en zuiden van het land kans op een enkele bui. Morgen is het bewolkt en zijn er af en toe winterse buien. Het wordt morgen ongeveer 5 graden. De rest van de week droog. Maar het blijft wel koud met s'nachts lichte vorst. Aan WB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste vertraging zit bij Rotterdam en bij Utrecht. Een paar dingen vallen op. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Hendrik Ambacht en Hardingsveld Griesendam 14 kilometer. Had te maken met een aanrijding. Een tijdje was daar de reishoop dicht. Die is nu weer open. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 15 kilometer. Daar was eerder een reishoop dicht. Nu is in die video opnieuw een aanrijding gebeurd. Op de A50 Apeldoorn richting Oost tussen knopend Waterburg en Renkum 7 kilometer. Ook dat was de aanrijding, daar zijn de rijstroken ook alweer even open. De N279, Den Bosch richting Roermond, is dicht tussen Beek en Donk en Helmond... dus een auto met aanhanger geschaard. In beide richtingen staan files tot 3 kilometer. Gebeurt u dat wel eens, dat uw mensen niet doen wat u vraagt... ook al bent u de baas? Dan moet u naar NBA in één dag komen, van Ben Tigelaar. Daar ontdekt u dat bijvoorbeeld Jim Collins een advies op maat voor u heeft...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 Seminar. MBA in één dag. 15 mei. MBA in dag.nl. Krijg nu tot vier maanden gratis office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 120 mb. Kijk op Zigo.nl slash zakelijk. Met collega's naar MBA in één dag. Kijk voor groepsarrangementen op MBA in dag.nl. Vanavond in Altijd Wat. Nederland zit in een crisis en dat heeft een negatieve invloed op ons.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 Het is zeven minuten over zes. De komende uren zijn spannend op Cyprus. Gaat die stemming straks echt door? Is er wel of niet een meerderheid voor het plan om de banken overeind te houden? Parlementariërs zijn er druk mee, zoals deze. Ik weet niet zeker of we eruit komen, zegt deze man van de Democratische Partij. Niet zeker of we daar vanavond uit zullen komen proberen contact te leggen met onze verslaggever Eva Wissing op Cyprus. Dat lukt op dit moment niet. De lijnen zijn overbezet, dus daar komen we zo bij. Daarom gaan we nu praten over dat uh, nieuws over de huurders... die hun huis worden uitgezet vanwege een betalingsachterstand. Dat overkwam 7000 huishoudens het afgelopen jaar. Het aantal stijgt volgens de koepelorganisatie van de woningcorporaties. En daarom is Jeroen de Jager vandaag in Maastricht... bij een gezin dat dat overkomen is. Jeroen, um, we hoorden eerder al van jou hoe die uitzetting in zijn werk is gegaan. Ja. Dat de schuld van het gezin ook alleen maar is opgelopen hè, sindsdien. Uh, ja, we want... zouden het ook nog over de toekomst gaan hebben. Ja, ga ik nu doen. Uh, en die schuld die is inderdaad uh, opgelopen. Ook als gevolg van die uh, uitzetting. Want die kost een slordige 12.000 euro. Dus de schuld hier bij het gezin uh, van de familie Jansen, gefingeerde naam: uh, uh, vader 35, moeder 27, kinderen van 7, 5 en 2. Hebben ze totaal 30.000 euro schuld? Hoe kom je daar ooit vanaf? Uh, ja, kijken of de, dat we dat met behulp van de Kredietbank in Limburg. Uh... Toch uh, voor elkaar kunnen krijgen. Want hoe ziet u uw eigen toekomst? U bent in de penarie gekomen, kun je wel zeggen. Hoe, moet je daar, hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, nou laat ik het zo zeggen. We, uh, we, tuurlijk, we, de schulden hebben we zelf uh, ook grotendeels veroorzaakt en gedaan. En we waren op een gegeven moment waren we echt weer op de goede weg terug naar, naar, uh, naar boven toe. En ja, daar ben ik mijn uh, baan dan uh, verloren. Ja, nou, u werd ook nog eens werkloos. U was kok, uh, had een leuke baan. Ja, een perfecte baan, maar uh, het ging gewoon door de, door de economische crisis, om het zo te zeggen, ging het gewoon met het bedrijf ook slecht. En ik was drieënhalf uh, jaar geleden als laatste erbij gekomen. En ja, helaas moest ik als eerste weer eruit. Dus je kunt zeggen, jullie zitten in deze situatie als gevolg van die crisis. Want daar gaat het ook over natuurlijk. Dat die huisuitzettingen um, die nu plaatsvinden, die toenemen... en ook gezinnen treffen als de Uber, als gevolg van die crisis ook plaatsvinden. Uh, ja, laat ik het sowieso in eerste instantie vooropstellen. Als die crisis er al niet was geweest, had ik mijn baan gewoon kunnen houden. En er was er gewoon helemaal niks aan de hand geweest. Want uh, er liepen betalingsafspraken met de woningcoöperatie, uh, maar ja, toch de baan verloren. En we hadden een bewindvoerder in de arm genomen, maar uh, ja, dat is weer een heel ander verhaal met de bewindvoerder. Ik hoorde uw vrouw net zeggen, zij wil niet op de radio, maar ik ben zo bang, zegt zij, dat als wij hier direct over een half jaar weg moeten, dat de kinderen worden afgenomen. Ja, dat klopt inderdaad, want uh, bureau Jeugdzorg die, uh, die kijkt gewoon uh, om het hoekje mee. En uh, de hulpverlening dat, dat, dat loopt gewoon niet zo, zoals het in mijn ogen zou moeten lopen. Uh, na, naar mijn idee worden we gewoon van een kastje naar de muur toegestuurd. En uh, ah. ik heb zoiets van, ja, over een half jaar... Uh, we hebben hier maar eigenlijk voor een half halfjaartje een contract. En ja. dat kan misschien, misschien met één, twee maandjes verlengd worden. Maar ja, dan... En zo is er geen redder meer aan op een gegeven moment. En beland je eigenlijk van de regen in de druppel... op het moment dat je eenmaal schulden hebt... en je belandt inderdaad in een situatie met de woningbouwvereniging. Dat zie je je huis uitzetten, Lucella. Ja, dan is het op een gegeven moment echt de einde oefening. En dan zie je er nog maar eens uit te komen. En die wanhoop, die voel je hier. Bij deze familie in Maastricht, die Jager was dat. Dan hebben wij uh, inmiddels contact met Cyprus. Wij gaan voor de laatste ontwikkelingen daar naar verslaggever Eva Wiesing. Die is in de hoofdstad, Nicosia. Eva, ja. um, er was vanmiddag even wat twijfel of er nou vanavond gestemd ging worden... over het uh, akkoord dat afgelopen vrijdag is uh, gesloten. Al dan niet aangepast, hè, want daar werd ook nog over gesproken. Is nou inmiddels ja. zeker dat die stemming doorgaat? Volgens mij staat het nog steeds vast dat om half acht de stemming doorgaat. Maar de kans is ook wel heel erg groot dat als die stemming doorgaat dat de parlementsleden dan nee zullen zeggen. Want uh, er wordt gezegd hier dat er morgen alweer afspraken zijn met de fracties en de president om dan te kijken wat te doen in het geval dat er nee gezegd is. En dan worden er weer opnieuw onderhandeld. Uh, dus de situatie is wat dat betreft toch wel vrij onzeker. Ja, ik zou zeggen, ga dan eerst onderhandelen en daarna stemmen. Maar ze hebben kennelijk die stemming nodig om dan morgen nog een keer een rondje onderhandelingen te gaan doen. Kennelijk. En ik was vanmiddag bij de koepel van het bedrijfsleven de banken hier. En die vertelde mij dat er achter de schermen heel druk gesproken wordt over een heel alternatief plan. Zij zijn daar zelf uh, bij betrokken. De president heeft zijn gisteren gevraagd om eraan te werken. Ze zeggen, wij hebben de beste specialisten erop gezet. En wat willen wij doen? Wij willen eigenlijk met een heel alternatief komen... waarbij de spaarders niets of weinig kwijt zijn. De grote spaarders niks, de kleine spaarders niks. Maar waarbij wij investeerders laten meebetalen aan de redding van Griekenland. Hij deed heel geheimzinnig over welke investeerders dat waren. Hij zegt tegen mij van ja, ik, uh, ik ga dat pas vertellen als ik het de president verteld heb, want anders zou dat niet netjes zijn. Maar uh, er wordt dus achter de schermen gewerkt en ze hopen daar morgenmiddag uit te komen. Ik weet niet hoe serieus het is, maar dan heb je wel weer een andere situatie. Ja, want dan moeten investeerders meer dan 5 miljard samen bij elkaar brengen. Dat lijkt me ja. nogal wat. Ja, dat is natuurlijk ook heel veel, want het gaat om 5,8 miljard euro. En de Europese Commissie heeft gisteravond in de verklaring gezegd... doe maar wat je wil, uh, verdeel die pijn onder de spaarders, maar hoe je het wil als die 5,8 miljard naar boven op tafel komt. Uh, nou, dit gaat dan helemaal niet over die spaarders. Dus de vraag is ook of de commissie hiermee akkoord zou gaan. Uh, bijvoorbeeld, er zijn al dagen geruchten dat, dat Russen wel zouden willen investeren op Cyprus. Nou, ik kan me zo voorstellen dat de commissie uh, juist die, wilde hiermee, juist die, die rijke, uh, dat zwarte geld van de Russen ook aanpakken. Nou, dat, dat doe je dan niet op dat, in dat geval, maar voor de... Voor het bedrijfsleven hier is het juist wel belangrijk dat er zoiets gebeurt. Want die zijn erg afhankelijk van die rijke Russen... en alle bedrijven die zich hier gevestigd hebben... vanwege de lage vennootschapsbelasting. En die zijn bang dat de economie instort als, als er niets gebeurt. Ja, en de politiek is natuurlijk ook weer beducht... voor het sentiment onder de kiezers. Hè? Dus er zijn van allerlei invloeden op dit hele, hele proces. Ondertussen zijn die banken nog steeds dicht. Dat, dat kan, denk ik, ook niet al te lang duren voor een land... Nee, dat is ontzettend moeilijk. Ik was vandaag uh, ook bij bedrijven op bezoek. Uh, een een, een uh, verhuurbedrijf van auto's. Die zei van, ik kan geen creditcard accepteren. Ik weet niet wat die waard zijn straks als de banken opengaan. Zijn die creditcards gedekt? Uh, ik accepteer alleen maar cash. Maar er zijn mensen die uh, maar 150 uh, euro per dag kunnen opnemen. Nou, die mensen kunnen bij mij geen auto huren. Uh, dat, dat, ja, hij had hele dure auto's, moet ik erbij vertellen. Maar uh, dat... Uh, dat soort problemen, dat loopt het bedrijfsleven tegenaan. Ze verliezen hier erg veel geld op. Kan niet heel veel langer duren. Maar ja, als ze toch met een plan kunnen komen waardoor alle, ja, iedereen eigenlijk gered is. Je kan het bijna niet voorstellen. Dan is dat natuurlijk wel de moeite waard. Dus ze zeggen wel van laat morgen in ieder geval die banken dicht zijn. En dan als die banken open gaan, dan moeten we maar kijken wat er gebeurt. Uh, dat is ook maar de vraag wat, wat de spaarder dan gaat doen. Goed, Eva Wiesing, jij volgt dat allemaal voor ons op Cyprus. Dank. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En het nieuws komt uh, dit keer over de KLM-toestellen, want die krijgen een nieuw interieur. Eerst is de businessklas aan de beurt en daarna de toeristenklasse. Ontwerpster Hella Jongerius is ermee bezig en ze werkt in Berlijn. In deze cabine is Van Karton. Het is een, een, een schaalmodel natuurlijk. Uh, daarin we, staan hier zes uh, verschillende stoelen. Dat, zijn dat is in het ontwerpproces bestaan. Dus je begint met je eerste idee en die werk je uit in schuim... en in uh, ja, stukken stof en uh, hele kleine gemaakte uh, C-dividers, dus dat is een sch het schermpje van de ene stoel en de andere stoel. Zodat je geen last hebt van je buurman? Ja, zo zodat je het meeste privacy hebt. En deze stoel is een full flat chair, wat ze tot nu toe niet gehad hebben. Dat betekent dat je echt kan slapen, dus we hebben nu een bed. Ja, en uiteindelijk komt daar dan de juiste stoel uit. Daar komen wel vijf verschillende kleuren, zodat je echt iets individueels hebt. Dat zie je ook niet vaak in een vliegtuig. Maar je moet dus helemaal opnieuw beginnen. Nou dan moet je, je eerst eens afvragen wat zoekt een huidige reiziger in de in de business class. De huidige business class is eigenlijk ingericht om in te werken, zo efficiënt mogelijk te werken, je tijd goed te besteden tussen het ene continent en het andere continent. En dat in de huidige tijd kan je eigenlijk niet meer zo goed werken want je hebt internetverbinding nodig en telefonie en dat kan je niet meer doen in een vliegtuig. Dus uh, ik heb eigenlijk gedacht, uh, we moeten die andere ervaring ruimte geven. Dus dat je het omkeert en dat je de extra tijd die je hebt in een vliegtuig... Die, dat je die ontspannen en tot rust kan komen terwijl je vliegt. We lopen nog even verder door het atelier. Elke hoek, daar staan dingen die je bedacht hebt voor een bepaald onderdeel. De stoelen dus, en daar hangen de nieuwe gordijnen. En dit is het nieuwe tapijt, dus nogal donker, met kleine vuilblauwe sterretjes, een soort sterrenhemel. Bart Visser heeft nieuwe uniformen gemaakt, dat is al twee of drie jaar geleden. En wij hebben de oude uniformen wij helemaal verschredderd, dus helemaal uh, uh, stuk laten maken. Daar hebben we opnieuw draden van laten spinnen. En hier zie je dus een tapijt met puntjes van het blauwe uniform... op een bruin tapijt. Het, het donkere van het tapijt, dat is, dat is, dat is wol. Ja. En al die kleine blauwe puntjes erin echt, dat is echt ja. als het sterrenhemel. Ja. Ziet het eruit als je naar beneden kijkt. Daar loop je eigenlijk over oude stewardessen heen. Ja, de uniform, <laughs> hoor. Niet over de stewardess zelf. Let daar maar op die puntjes in het tapijt. U hoorde Hella Jongerius, correspondent Wouter Meijer, was bij haar. Jolanda de van der Velde, Nog steeds een normale avondspits? Ja, maar gelukkig gaan de dagelijkse files al snel oplossen. Uh, wat nog overblijft is een vrij lange file op de A15. Rotterdam richting Gorkum. Tussen Henrikido ambacht en Sliedrecht-Oost 10 kilometer. Uh, veel vertraging op de N2. De weg Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en knopen Heide, 5 kilometer. Heeft waarschijnlijk ook te maken met een auto met pech. De N279, Den Bosch richting Roermond, is nog steeds dicht. Tussen Bekendonk en Helmond. In beide richtingen. En staan files van 3 tot 5 kilometer. Sister Train. Het was de dag van de inauguratie van Paus Franciscus. En hij zette de toon voor een ander, vooral nederiger pontificaat. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Rob, je hebt het allemaal mee mogen maken voor de eerste keer, hè? Ja. Een hele, hele belevenis natuurlijk. Wat, wat zou, jou, uh, zou jou nou het meeste bijblijven van die inauguratie? Nou, ik heb er natuurlijk ook naar gekeken als een, als een media-event dat wordt neergezet door het Vaticaan. Hè. En je moet één ding zeggen, het was net als de afgelopen dagen weer gewoon ontzettend goed georganiseerd. De muziek was top, de registratie was ontzettend goed, er ging helemaal niks mis. En daar midden loopt daar deze nieuwe pauze rond, die, die nederigheid predikt. Nou, dat zijn dingen die me zijn bijgebleven, net als de woorden... Die de paus sprak natuurlijk vandaag. Mooie woorden. Om anderen te beschermen moeten we ook over onszelf waken. Haat, jaloezie en edelheid, ijdelheid besmet ons leven. We moeten niet bang zijn voor goedheid en tederheid. Mooie ja, woorden. En, en uh, goed georganiseerd, ook qua veiligheid. Want er kwamen ongelooflijk veel mensen op af. Ja, nou, misschien minder dan het Vaticaan uh, gisteren nog riep. Toen zeiden ze: er komen een miljoen mensen naar het Pietersplein toe. Toen dacht ik: wow, dat wordt dus echt heel erg druk. Daar zijn ze later uh, vandaag wat op teruggekomen. Het waren er uiteindelijk 200.000. Maar dat alles natuurlijk heel streng beveiligd ook. Hè? En dat was, ik was er al heel vroeg in de ochtend vanmorgen om half zeven. Dan kwam je al bijna dat Pietersplein niet meer op. Ik weet niet of jij die beelden ook hebt gezien die uiteindelijk dan van boven worden gemaakt. Dat je denkt, van, nou het is nog wel een beetje leeg. Ja. Er zit dan al, daar nog wel ruimte in die vakken. Maar dat kwam gewoon omdat die al afgegrendeld waren. Je kwam daar niet meer op. Hè? En het was gewoon heel streng beveiligd. Metaaldetectie als je erop wilde. En Veiligheidsdiensten die natuurlijk inmiddels ook weten dat deze pauze spontaan kan zijn. En ik denk dat ze zich daar nog wel het meest zorg over maakten. Van ja, wat, wat, wat gaat hij nu weer doen? Dat, alles wat niet voorbereid is, dat kan natuurlijk dan gevaarlijk zijn. Want hij stapt graag even af en geeft de mensen een handje. Ja, het begon natuurlijk al. Hè. Kijk, de, we weten, de, de paus heeft uh, twee mo pausmobielen mobielen die hij kan inzetten. Twee Mercedesen van de uh, uh, M-klasse, -klasse, las ik ergens. Nou goed, anyway, de een is een broeikas. Hè. Daar staat die, die, die constructie op van kogelvrij glas. En de andere is open. Hij had gekozen voor die open uh, jeep-achtige auto waarin hij rondrijdt. En hij stopte ook. Hij gaf nadrukkelijk opdracht om te stoppen... Om baby's te kussen. En ook ontroerend dat hij naar een uh, gehandicapte man toestapte. en die op het voorhoofd ging kussen. en mensen ging begroeten. Ja, het is een man die dicht bij de mensen wil zijn. Maar je kan de nervositeit van al die. want het zijn nogal wat. veiligheidsdiensten voorstellen. die ook nog moesten waken. over 132 delegaties die daar rondliepen. Ja. We hebben hem nu veel gezien natuurlijk. Het waren drukke dagen voor hem. Voor, voor de media. Wat gaat hij morgen nou doen? Ja, morgen kan je zeggen. kijk, nu gaat het. Pas echt beginnen voor deze pauze, Want nu zal hij, uh, de man die zo wars is van het Vaticaan... daar altijd, zoals hij zelf ook zei hè, bij zijn aantreden... ik kom van ver, ik kom uit Argentinië, ik kom uit Buenos Aires... hij zal zich nu moeten gaan nestelen in dat Vaticaan... waar al die machtspelletjes gespeeld worden... waar we natuurlijk het afgelopen half jaar, jaar over hebben bericht. Hij zal daar nu zijn eigen staf en zijn eigen mensen moeten gaan neerzetten... En dat, kan je zeggen, is pas echt het moment dat hij natuurlijk met een eigen gezicht en zijn mensen naar voren zal gaan treden. Ja, daar moeten we op wachten hoe dat eruit gaat zien. Rob Zoutberg was dat vanuit Rome. Dan gaan we het over schaatsen hebben, want het seizoen loopt op zijn einde. Maar we krijgen wel nog een lekker toetje. 2K afstanden op de Olympische schaatsbaan van Sochi in Rusland. Kunnen ze even oefenen alvast voor... Uh, Volgend jaar de Olympische Spelen. Donderdag begint het toernooi, daar uh, was al van alles te doen. Vandaag, Sebastian Timmerman, jij bent ook al in Sochi, hè? Ja, zeker. Sinds uh, afgelopen zondag zijn we hier al. En uh, ja, kijken we een beetje rond. En het valt vooral op dat uh, de ijsbaan er verder prima bij ligt. Die is allemaal af, die is allemaal klaar. en die is ook hartstikke schoon, in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld Vancouver en vooral Turijn waar dan een paar dagen voor het eerste toernooi kwam... en waar echt nog zwaar gebouwd werd binnen ook. En heel veel stof lag, ook op het ijs. De baan binnen is helemaal af. En buiten is het echt nog één grote bouwput... op het Olympisch Park en daarbuiten. Ja, en wat kunnen we van de Nederlanders verwachten? Want uh, we beginnen met de 1500, donderdag. Uh, wie, wie doet daar aan mee voor Nederland? Uh, dat doet uh, Koen Verwij uh, aan mee. Uh, dat doet Mark het aan mee, de Olympisch kampioen. En Kjeld Nuis doet daar aan mee. Maar de vraag wat kunnen we daarvan verwachten, dat is meteen ook de moeilijkste vraag als je kijkt naar dit seizoen. Want de 1500 meter is echt een tombola geworden. Er zijn acht wedstrijden gereden, internationaal, als je het EK en het WK allround ook meetelt. En die acht 1500 meters hadden ook acht verschillende winnaars. En heel vaak zit het ook nog eens heel dicht bij elkaar. Ik sprak daar Mark Tuit het er net over op de traditionele persconferentie die de Nederlandse ploeg op het houdt. De tweede dag zeg maar voor het toernooi, de ene laatste dag voor het toernooi. En die zei ook, ja, vijf jaar, zes jaar geleden werd ik met, laten we zeggen, een halve seconde achterstand op de winnaar wel eens tweede. En als je tegenwoordig een halve seconde achterstand hebt, word je tiende of elfde. Zo dicht zit het op die 500, 1500 meter uh, bij elkaar. En we hebben Bart uh, de, Swings in, in goede we vorm. Bart Swings, inderdaad. De, de, de bellen in, in een topvorm. Uh, uh, Yuskov is een Rus. Nou, ja, de Russen die hebben dit toen natuurlijk het hele seizoen al met, uh, aangestipt uh, uh, op hun kalender staan. Dus er zijn heel veel favorieten. Dus is er eigenlijk ook geen pijl op te trekken wie, uh, wie de topfavoriet is. Die is er namelijk niet. Nou, donderdag horen we van jou in ieder geval meer. Sebastian Timmerman was dat alvast eventjes vanuit uh, Sochi. Dan zit het erop, het Radio 1-journaal voor vanavond. En straks na half zeven, uiteraard avondspit. Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, Ucella. De troonwisseling komt eraan met Rasse al. Uh, er is wel weer een relletje vandaag geboren. Tweede Kamerleden van de Partij voor de Dieren die willen geen trouw sferen aan de nieuwe koning. En dat mag natuurlijk, hè? we leven per slotverrekening niet in Venezuela. Maar ik vind het wel hypocriet van ze om dan vervolgens wel het Kroningsfeest bij te wonen. Daarom is mijn reactie aan de leden van de Partij voor de Dieren. Geen eet, geen feest. Hoe kijkt u dat tegenaan? Belt u maar 0800 1121. Vindt u het een, een poppenkast voor volwassenen? Die eet aan de koning. Geeft u de Partij voor de Dieren gelijk? Of zegt u met mij, ja, dat kan wel, maar dan moet je ook dat feest niet bijwonen. Dat is een beetje dubbelhartig. Hashtag eens, hashtag oneens. Kunt u ook uw reactie op kwijt. Dat is op Twitter. Kom maar door met uw reactie. We zijn er direct na het NOS nieuws. Dus blijf hangen. Tot zo.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 Stopping. Good thinking. Itstaffing.nl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 Radio 1, het NOS-journaal..of er een verplichte centrale eindtoets voor het basisonderwijs komt. Donderdag praat de Tweede Kamer over een voorstel van staatssecretaris Dekker. Maar de coalitiepartijen VVD en P van de A zijn verdeeld. Binnen de coalitie wordt nu gezocht naar een oplossing. De Cypriotische minister van Financiën is opgestapt. Het is onduidelijk of hij is ontslagen of dat hij uit vrije wil is vertrokken. Vanavond stemt het Cypriotische parlement over het reddingsplan... waarin staat dat spaarders een eenmalige heffing moeten betalen. Maar het is nu al vrijwel zeker dat een meerderheid tegen zal stemmen. De Tweede Kamer is boos over de verhoging van topsalarissen bij Achmea en Leaseplan. Omdat beide bedrijven door de staat zijn gesteund, mogen ze geen bonussen meer betalen. Daarom zijn de vaste salarissen flink opgetrokken. En dat vinden oppositiepartijen CDA en D66 in deze tijd van bezuinigen heel onverstandig. En het Letterkundig Museum in Den Haag heeft het archief gekregen... van dichter en schrijver Willem Wilmink. Het archief is tien jaar na zijn dood geschonken door zijn weduwe. Het bestaat uit twintig dozen met gedichten, dagboeken en prijzen. Topstuk van het archief is volgens het Letterkundig Museum... de Accordeon van Willem Wilmink. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Diemstra. Het is koud, in het zuiden valt wat regen, in het noorden daar is het droog. En vannacht gaat het in het noorden van het land licht vriezen, het wordt min 1 tot min 3. In het zuiden blijft de temperatuur een graad of 2 boven 0. In de loop van de nacht trekt een lage drukgebied onder ons land door... en dat levert in het zuidoosten van Brabant en in Limburg opnieuw regen en natte sneeuw op. In de noordelijke helft van het land blijft het droog met opklaringen. Morgen houden we grote verschillen. In het zuiden blijft het nat met in de ochtend natte sneeuw die later overgaat in regen. En pas in de loop van de middag wordt het in Zeeland droog. In Limburg kan het tot in de avond regenen, vooral in het zuiden. In het noorden blijft het daarentegen droog en daar zal de zon zich ook af en toe laten zien. De temperatuur die ligt tussen 2 graden in het noorden en 6 graden in het zuiden en dat is opnieuw koud. Tot en met vrijdag houden we dit wat licht wisselvallige weer. Voor het weekend heb ik slecht nieuws, want dan staat er een straffe oostenwind. En het wordt dan overdag maar twee of drie graden boven nul. ANWB-verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn snel aan het oplossen. Bij Amsterdam is de spits zo goed als helemaal klaar. Bij Rotterdam en Utrecht nog de meeste vertraging. Ik noem nog de A15, Rotterdam richting Gorkum. Daar staat bij Papendrecht 4 kilometer. Kapotte vrachtwagen zorgt voor meer vertraging op de A27... van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Eveling en Noordloos 9 kilometer. Stuk zuidelijker bij de brug bij Gorkum nog 5 kilometer. De laatste die ik noem is de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Ewek staat 8 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. Geen eet, geen feest Welkom bij Radio Roeptoeter, dit is Avondspits Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, ze vinden het een toneelstukje de inhuldiging. Tweede Kamerleden Marianne Thieme, Esther Ouwehand en senator Nico Kofferman... van de Partij voor de Dieren zullen op 30 april geen trouw aan koning Willem-Alexander. Volgens de partijleden impliceert de eet een bepaalde loyaliteitsverhouding tot de nieuwe koning. Ja, dat bezwaar kan ik wel inkomen. Volksvertegenwoordigers tegenwoordigers moeten immers vooral trouw afleggen aan het volk. En dat is al lastig genoeg, merken we. In hun eetaflegging op de grondwet... zweren of verklaren ze zonder last of ruggespraak... hun taak als Kamerlid uit te zullen voeren. Tieme en haar partijvrienden begaan echter een fout... door de eet te weigeren, maar vervolgens wel naar de inhuldiging te gaan. Dat vind ik hypocriet. Blijf dan gewoon weg. Ik zeg dus, geen eet, dan ook geen feest. Bel WNL, 0800-1121. Geen eetfeest voor de Partij voor de Dieren... Dat klinkt eigenlijk best wel grappig als je het zo bij elkaar ziet. Maar het gaat wel om een serieus punt. Ze maken er echt een punt van bij de Partij voor de Dieren. SP's deden dat ook al. Maar die hebben gewoon gezegd, dan gaan we ook niet naar die inhuldiging toe. En dat doet de Partij voor de Dieren wel. Ik vraag zomaar Janne Tiene, bij mij in de show, eh, waarom ze dat eigenlijk doet. En uh, op Twitter gaat het er al flink uh, van langs, moet ik zeggen. Ook op, op uh, nieuwssites. Partij van de Weigeraars worden ze al genoemd. Onbeschoft. Landverraders heb ik al langs zien komen. Het staat er allemaal in. En sommige mensen vinden het ook echt een toneelstukje. Wat vindt de majesteit er zelf ook weer van? Dan wordt het een toneelstukje. Ja, dan wordt het een toneelstukje. Hoe ziet u dat? Uh, dat, dat afleggen van die eet op 30 april. Ze hebben natuurlijk al de eet afgelegd in de kamer met de handjes omhoog, de vingers in de lucht. Maar eh, hoe kijkt u aan tegen die actie van de Partij voor de Dieren? U kunt het laten weten bij mij. 0800 21. Of doet het via Twitter. Hashtag eh, eens of hashtag oneens. Overigens in 1980 gingen er al 14 eh, mensen de Partij voor de Dieren voor. Dat waren vooral kamerleden van PvdA, D66 en de PSP. En meneer Koekoek van de Boerenpartij en Frans Moor. Die waren zonder opgaaf van reden afwezig. Dat is toen gebeurd. Maar wat nu? Meisner twittert. Avondspits helemaal mee eens. Je kan niet van twee walletjes eten. En Petra Vanger. Ergen zegt Eertmans, Koningshuis is zo niet 21 e eeuw. Het is een prima actie, maar dan ook wel thuisblijven. Ik ga naar mijn eerste beller, luistert naar de naam Bart de Wever. Komt uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Dag nou Bart, reageer maar. Um, nou, ik vind het eerder een grote schande dat alle andere politici uh, wel meedoen... aan, aan inderdaad zo'n raar gebeuren als eten, een eten afleggen aan een koning. Het is, het is gewoon verbijsterend dat het niet veel meer politici zijn die zeggen, daar doen we niet aan mee. Vind je dat zo raar? Ja, absoluut. Het zijn gekozen politici en dat wij in Nederland nou nog een, een, een, een soort sprookje in stand houden. Een, een, een elitair feestje van mensen die echt geloven dat ze anders en bijzonder zijn, omdat een paar honderd jaar geleden iemand dat bedacht heeft. Ja. ja. Oké, okay, Bart, dat is maar, das, okay, maar wat vind jij uh, van, van het feit dat, dat Marianne Tiemen dan wel naar het feestje gaat? Het simpele feit dat zij geen eet wil leggen af, uh, afleggen aan de koning... Dat, dat zou dan een reden moeten zijn dat ze dan ook niet op dat feest hoeft te verschijnen. Nou ja, als je, dat, als je daar geen, geen behoefte aan hebt om, de, om daar je, die eet af te leggen... Wat, wat, wat, wat doe je daar dan eigenlijk? Uh, nee, ik zou hem eigenlijk willen, willen omdraaien. Waarom zouden die mensen daar niet ja. kunnen zijn? Omdat ze, uh, omdat ze niet de eet willen afleggen. Ja, zo ga je hem zien. Nee, oké, okay, je pakt hem helemaal anders op. Je vraagt eigenlijk af, wat doen al die mensen daar die wel een uh, eet afleggen? Nou ja, wat doen überhaupt uh, politici uh, inderdaad op, op zo'n feestje? Wat doet de koning er eigenlijk? Ja, nou ja, nou dat niet. Het, het, het is leuk dat hij zijn eigen feestje heeft. Dan ja. mag die koning spelen en zo. Okay. Maar uh, dat mensen die wij hebben gekozen, die in de Tweede Kamer zitten... daar vervolgens uh, trouw aan de koning gaan staan beloven... alsof we in, in, de, in de middeleeuwen zitten. Nee. Uh, ja. Niks voor dat is jou. Redelijk verbazingwekkend. Oké, okay, Bart. Nee. Bart de Wever, dankjewel. je 0800 1121, u doet mee. Een avondspits. Geen eet, geen feest, zeg ik. En nu aan de lijn is Marianne Thieme... fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Marianne, welkom. Hallo. Hi Marianne, ik ben ooit ook zo uh, zoals jij kamerlid geweest. En ik zat nog even op, uh, te googlen wat ik ook alweer gezworen had. En nou zie ik ja. toch tot mijn kleine schrik dat ik toen ook al heb gezegd... ik zweer beloof, trouw aan de koningin. En aan enzovoorts. Dus dat heb jij al gedaan. Dat heb ik al gedaan. En als je dat dan een eet nog een keer af moet leggen... dan moet je je afvragen van waarom doe je dat dan? En daarom zijn ook Kamervragen gesteld, onder andere door D66... van wat betekent nou eigenlijk dat je die eet nog een keertje zou moeten afleggen? Ja. En toen zei de minister-president... ja, nou, dit is alleen maar een ceremonieel gebeuren... en uh, dat heeft geen juridische uh, consequenties. En dan denk ik, ja, zo ga je niet met een eet om. Een eet nemen wij als Partij voor de Dieren zeer serieus. Dat moet je niet zo lichtvaardig mee omgaan. We hebben de eet al afgelegd, en, mm. uh, dus het is uh, het ook vreemd dat niemand ja. kan uitleggen waarom de Kamerleden wel een eet zouden moeten afleggen. En ministers, ministers niet, die moeten dat ja. natuurlijk ook. Terwijl, en maar de minister-president heeft gezegd, dat het is ook puur vrijwillig. En dan denk ik dat ik toch wel echt even belangrijk vind om aan iedereen uit te leggen. Het is niet een feestje waar wij naartoe gaan. Wij als Kamerleden, en ook de eerste Kamerleden, organiseren een gem gemeenschappelijke vergadering in de Nieuwe Kerk. En dat is een vergadering dus van de Eerste en Tweede Kamer. Ja. En wij als volksvertegenwoordigers voelen daar ons dus ook verplicht om daar naartoe te gaan. Om de inhoudiging ja. bij te wonen van de koning die daar, daar een eet aflegt. Om. Ja. Omdat hij daar een eet aflegt en dat is logisch, want hij heeft een nieuwe functie. Maar voel, je, voel, en, ja, maar voel je niet dat je een klein beetje het feestje bederft met de Partij voor de Dieren? Nee, want uh, daarna wordt er ook driewerfhoeragen uh, uh, uitgesproken. Daar doen jullie wel ook, mee. We uh, met z'n allen, met allen de, de koning feliciteren met zijn nieuwe, nieuwe functie. Ja. Uh, dat uh, dat, dat maar, doen wij wel. Maar, je... maar wij gaan niet nog een keertje de eet afleggen, aangezien we die al hebben Nee, nou, Je gedaan. bent daar vrij principieel en dat gaat ook niet veranderen geloof ik meer. Maar ben jij eigenlijk Republikeins? Nou nee, wij staan wel kritisch tegenover, de, tegenover de, de, het Koninklijk Huis. Omdat ze geen belasting afdragen. En omdat ze een, een, een, een, een lid zijn van de Raad van State. Waarvan je af moet vragen of dat nog wel van deze tijd is. En we vinden dan ook dat als je dan nog eens een extra eet zou moeten afleggen gericht naar de persoon van de koning... en daarvan zegt de staatsrechtgeleerden, zoals Voermans en Jurgens ook dat het een beetje vreemd is... Mm -hmm. dan kun je als, als parlementariër als Kamerlid... ook niet meer echt onafhankelijk zijn. En dat nee, was maar... ook de reden dat deze indultiging-eet... Uh, ook uit de grondwet is gehaald in 1983. En die is er via de achterdeur Maar het is, land. dat snap ik... alleen je hebt het al wel in de Kamer gedaan... toen heb je ook al uh, gezworen aan, uh, aan trouw aan de koning, aan de koningin. Dat, dat is toch eigenlijk ook niet zo gek om het dan nu te doen... zou je ook kunnen zeggen. Nou, dat was... Kijk, de, de, de eten die je aflegt in de, in de Kamer... is dat je trouw uh, zweert. trouw aan de grond... en zweert of belooft aan de grondwet. En dat je trouw ook aan het instituut. Er is een instituut... Dus ik dat zweer trouw. Uit. Je zegt letterlijk... Ik zweer, beloof, trouw aan de koningin. Nee, aan, ja, maar dat is dan vanuit het instituut. Vanuit het idee van een instituut. En wat doe je en, dan, en dan op 30 april? Eens. Ja, ja dat, dat is dus wel raar. Nou. Waarom zou je dat opnieuw doen? Want het gaat toch helemaal niet om de persoon... Die, dat, nou, dat, die, uh, zie ik ook. dat vind ik eigenlijk wel een beetje tekenen. een punt, eigenlijk, wat je ja. nu maakt. Dat is zeker iets anders. Ja. Nou, even, dan krijgen jullie er flink van langs. He, je wordt landverraders genoemd, op de Telegraaf-site ja. gaat het los. Maar ja. overigens kreeg je daar nou meer steun dan ik ooit had gedacht... dat je dat zou krijgen op de Telegraaf-site. Ja. Dat, dat is, dat is nou eerder gebeurd op de telegraaf -site. Dat, ja. dat uh, moet goed. ik ook wel erkennen. Maar goed, je kan ook zeggen... want ik vind het dus hypocriet dat je er toch heen gaat. Je kan ook als die SP'ers zeggen... ik ga gewoon niet... Er zijn, de meeste, meeste SP'ers gaan gewoon wel, er zijn er twee die niet gaan. Ja. En, en de rest gaat gewoon wel. Terwijl zij geloof ik in hun programma hebben staan dat ze Republikein uh, een republiek mm -hmm. uh, nastreven, ja, Dan kun je eerder daar vraagtekens bij stellen van waarom ga je uh, als Republikein daar uh, trouw aan de koningsweren. Al die SP'ers die er natuurlijk dan wel naartoe gaan. Dus dat is ook wel een, maar dat moet elke Kamerlid ja. zelf uh, uh, bepalen. Alleen wij zijn daar principieel in, maar tegelijkertijd voelen wij ons ook verplicht... Dat wij, als wij een vergadering uitschrijven als Tweede en Eerste Kamer zijnde, dat je daar als volksvertegenwoordiger ook naartoe gaat. Dat ja. is ons werk. Ja, dat snap ik ook. Nou nee, goed, dat heb je nu wel dus goed uitgelegd. Het is niet zomaar een, een soort gala waar we naartoe gaan, of een soort bal of mm, zo. Dat je dan nee. zegt: je neemt wel hallo, ik, ik, ik neem een stukje taart en mij, ik, ik zeg een je dan: Stukje nee. Nog nee, nee, nee. gaat, gaat het niet. Nee, het is gewoon op. een vergadering van de Tweede Kamer. Nee, dat moet inderdaad niet. Het wordt ook sober gehouden allemaal. Maar je zegt terecht, het is wel een verenigde vergadering van de, de, ja. de Staten-Generaal. Dat, dat is zo. Ik denk, Marianne, dat je het goed hebt uitgelegd. Mijn stelling blijft overeind staan, maar je hebt het wel voor de repliek geniet. Ik hoop dat de mensen ook op jou gaan rea reageren. Dankjewel, Marianne Thieme, fractievoorzitter. Graag gedaan. Partij voor de Dieren, dus namens alle dieren ook. Ze, zegt ze: ik ga daar gewoon niet naartoe. En ik, zal daar zeker, ik ga er wel naartoe, maar ik ga daar geen eet afleggen apart op de koning. Dus, en dan de persoon met name, zo ziet wat vindt u ervan? 0811 21 Ik ga gauw eens naar wat bellers toe, want het loopt redelijk vol. Ronald Kassij uit Weert. Jawel. Ja, ik ben het meestal met jou eens en uh, met Marjantie me oneens. Maar in dit geval uh, Andersom. moet ik haar keuze respecteren. Nou, ik, ik vind het Koningshuis te gek voor woorden dat daar een volwassen man met, met zijn uniform en zijn uh, medailles en een sabel uh, daar rond gaat lopen... Maar als Marjan Thieme zegt, ik uh, accepteer het Koningshuis, uh, het zij zo. Ja. Nou, maar dat's... de keuze die ze maakt om uh, niet met, met die rare eet uh, mee te doen, uh, vind ik een uh, hele goede keuze. Ja, uh, maar mijn stelling en... is, geen eet, geen feest. Nee, ik ben ik niet met je eens. Want als zij zegt, als volksvertegenwoordiger uh, hoor ik nog wel bij dat instituut uh, het Koningshuis wat gekoppeld zit aan de regering. Ja. Ja, dat kan ik wel... Uh, nu ja, ze ziet het meer als een vergadering. Oké, okay, Ronald, dankjewel. je ja. Dank je zeer. Frans Blom uit Krimpen. Goedenavond. Nou, uh, ik las het vanavond in de krant en ik zei gelijk tegen mevrouw... dat vind ik hypocriet. Dat is wel door jij dat het straks ja. zei. En ik vind ook eigenlijk dat uh, als het dan toch zo is, blijf dan helemaal weg. En kom gewoon niet. Maar wat hebben wij voor de nut om op televisie dan het gezicht te zien van haar? Ik wil het helemaal niet zien. Nee, in geval Blom, nou, daar zijn we het du duidelijk eens. Het loopt helemaal vol op Twitter-luisteraars. Daar zegt Krokan Bohan eens. Eigenlijk vind ik dat de aanstaande koning zelf moet aangeven dat het afleggen van een eet aan de koning niet meer van deze tijd is. Michel Zij zegt eens: Ik ben van traditie, dit is cultuur. Dus de eet afleggen, dan een feest. Ruudje zegt, eens, WNL, maar schaf poppenkastmonarchie af... en laat Kamerleden een eet sferen aan het Nederlandse volk. Kijk, now weer talking. Michel Flaton zegt, avondspits, eh, als, als politici al eens de eet hebben afgelegd... waarom dan niet nog een keer? Eh, lui, hashtag eens. En Stefan zegt, oneens, eet aan de koningin. Koning is folklore, net als het feestje, wat maakt het eigenlijk uit? En u kunt het ook noemen, hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga naar Rutger, Rutger Schumer uit ja. Ede. Dat oh. goede Hoi. Uh, ik ben het uh, voor een groot deel deze keer wel met mijn team eens, alhoewel ik geen uh, aanhanger van, ben van de Partij voor de Dieren. Uh, want als je de parallel trekt naar het bedrijfsleven, dan is het zo dat als ik een arbeidsovereenkomst teken met een werkgever, dan teken ik die niet met de directeur zelf. En als er een nieuwe directeur komt, hoef ik ook geen nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Mm. Dus ik vind het overbodig dat ze daar opnieuw uh, de eetstam moeten afleggen. En aan de andere kant, bij hun werk hoort deze vergadering, en daar kan het feestelement bij zitten van het bijwonen van, van de Kroning. Er willen ook 500 burgers bij zijn bij deze Kroning. Ja. Dat is een voorwaarde die je hoort bij je baan. Dus wat mij betreft uh, staat ze deze keer volledig in haar, daar heb ik alles een vast op. En Rutger, het is een traditie, kan je toch ook zeggen. En daar, daar maak je dan toch wel even, daar, doe je, daar maak je inbreuk op. Maar waarom zou je daar inbreuk op maken door daar wel aanwezig te zijn en niet de eet af te leggen? Nou, je verstoort het feestje. Maar dat is de vraag of ik het feestje verstoort. want er zijn ook nog 500 andere burgers die het feestje verstoren. Misschien word ik wel uitgenodigd. Nee, omdat ik, uh... dat, die zijn, dat zijn geen weigeraars, hè? En maar de vraag, het is zo dat bij deze baan hoort een vergadering in het officiële stuk en het informele stuk is, dat je daar die kroning hebt en een leuk moment is om bij te zijn. En ik vind dat zij het volgerecht yes. heeft, los van als het een traditie ja. is of niet. Om daarbij aanwezig te zijn dat is de secretaris voor okay. bij haar baas zo kunt zien. Je... Ja, je zegt. Nou, je zegt precies wat Marjane zelf zei. Dat, dat, is, dat is goed hoor. je is je goed recht, Rutger om dat te vinden. Dankjewel. 0811-21. Ik zeg geen eet. Dan ook geen feest. Voor Marianne Team en haar partijvrienden. En ik ga naar Filip La Veber uit hoofd door. Ja, goedenavond. Dag Filip ik vind je hypocriet. Ik ga het vergeten zijn. Nee. Mm -hmm. Wat zeg je? Oh, sorry, ga je ga, ga, ga door? Wat zijn we vergeten? Nou, we zijn vergeten dat we op dit moment nog steeds in een constitutionele monarchie leven. En al die uh, uitingen om uh, niet de eet af te leggen, die zijn er omdat de mensen dan graag geen monarchie willen hebben. En dat is natuurlijk prima als we die een keer afschaffen. Maar voorlopig hebben we die nog, dus voorlopig zullen we ons daar moeten gedragen natuurlijk. En dan moet Marianne teamen ook? Ja, dat moet ook, ook ja, ik, mag, ik snap dat ze het er niet mee eens is, maar daarom heeft ze een politieke partij die dan kennelijk waarschijnlijk ook de monarchie af zou willen schaffen. Nou, ga ervoor en zodra we in meerderheid daarvoor gaan, dan kunnen we ermee stoppen en dan stoppen we met de eet. Maar zolang we in meerderheid, en dat is nu nog het geval, mm. zeggen wij leven in een monarchie, wij zijn wel trouw aan de koning, dat heb ik in principe bij wijze van spreken ook gedaan, dan moet, je, dat moet iedereen dat doen. We kunnen niet ieder op ons eigen houtje gaan doen wat we van ons partijprogramma willen hoe Nederland eruit gaat zien. Ja, en dat stond niet eens in haar partijprogramma, hè? maar voor de duidelijkheid. Maar, wij maar als, ja. ik, als ik zeg uh, dat, dat de sharia wel goed is in Nederland... ...mijn rest is het daar niet mee eens. Dan ga ik toch niet in mijn eentje mensen hun handen afhakken als ze wat stelen. Dat kan zo niet. Ja, best vergaande vergelijking. Maar ik, ik snap wat jij bedoelt, Philip. Dank je wel. Dank je wel. Oké, okay, nog even gauw naar meneer Drijfhout en dan kom ik bij uh, Pieter klein uit. Meneer Drijfhout uit Oldenkerk. Geen eet, ja, geen feest. Ja, ik... Goedenavond. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik ben het niet vaak met u eens, maar deze keer wel. Ik vind het ontzettend flauw van mevrouw Tiemen dat ze dit doet. En dan zegt ze: Ik heb de eet al, hè, al afgelegd. Ja. Nee, dat is niet zo. Ze heeft de eet afgelegd uh, voor de koningin, maar niet voor de koning. Daar mag ze van mij een klein foutje. Nou, dat bedoelt maar ze, zelf... Nee, dat bedoelt ze serieus. zelf ook. Ja. Ik heb haar altijd serieus genomen, hè. Ja. maar ik vind dit ontzettend flauw en amateuristisch. Ja u, neemt, ja, u neemt het niet meer serieus. En vindt u het ook, ook onbeschoft? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het, en dan moet ze ook niet naar het feestje gaan. Nee, nee ik dat denk zijn... dat er ook wel uh, secretaris-eten is, dus daar, daar hoeft ze het niet, niet voor te nee, laten. Ze, denk ik. ze kunnen nu gewoon biestuk serveren daar, hè? Ja, ja, ja. ja dat kan wel. Ja, ook nee, een dus nadeel wel. heeft, ja. heeft zijn voordeel natuurlijk. De ik Oké, okay, ja? bedankt voor uw reactie. Okay. Zeer goed. We gaan naar Pieter klein -Bierning. Hij is een royalty-journalist van het Dagblad de Telegraaf. Goedenavond, Pieter. Joost, goedavond. Ah, Pieter, nou consternatie zeg over, over de, de eet en de eetweigeraars. Ja. Uh, hoe kijk jij dat tegenaan? Ja, je zou zeggen als je naartoe gaat, leg dan ook die eet af. Ik ben met een van de vorige sprekers eens, we hebben een monarchie... en dan moet je het niet doen alsof je die niet hebt nee. bovendien... Ik denk dat er zoveel mensen graag daar in die nieuwe kerk zouden zitten... als die mensen niet willen gaan voor de Partij voor de Dieren... laten ze die stoelen dan verloten onder hun eigen kiezers. Want ik denk dat die hartstikke graag zouden ja, gaan. Ja, want we hoorden dat de zaak vol zit in de, in de nieuwe kerk. Eh, daar zit de, de kerk zit vol. Dus er komen nu wel die drie plekken vrij. Zo kun je het ook zien. Zo is het. En als ze nou zo'n stoel waren om die te verloten onder hun eigen kiezers... Mm -hmm. nou. Dan denk ik dat er uh, wachtende zouden zijn. Nou, even een graadje anders is natuurlijk dat je zegt: het is ook een, misschien een soort loyaliteitscrisis voor, voor zo'n Marianne Thieme. Want ze zweert op de grondwet. Of de koning kan het eigenlijk allebei wel? Oh, hey, kun je... Dat begrijp ik niet wat je daar zegt. Nou ja, je, je zweert als Kamerlid uh, voor de, hey, op de grondwet. Overigens ook op de koningin. Mm -hmm. Maar dat is meer het instituut. Ja. Kun je kan je je kiezers. Uh, kan, je, kan je trouwens weer aan je kiezers, zeg maar. En tegelijkertijd aan de koning? Ja, natuurlijk. Dat is, we hebben hier inderdaad een monarchie. En het is een heel mooi gebaar om dat, om dat wederzijds te doen. Het is niet een koning die wordt gekroond en uh, die ons wordt uh, opgeschoteld. Uh, nee, of voorgeschoteld. Het is een koning die, die zweert trouw zeg maar, aan het systeem. En dan is het mooi als het systeem dat ook terug doet. En gelukkig gebeurt dat ook in een, een overgrote meerderheid. Ja. Maar dit is geen moment van propaganda. Dit is juist het moment om... Ja. Ja, duidelijk te maken hoe ons, hoe ons systeem in elkaar zit. Vind jij het ook een beetje onder de maat dat hier partijpolitieke redenen achter zitten, misschien, hè, om in zo'n kroningsfeest? Ja, onder de maat. Ik vind het niet van toepassing. Dus er uh, is dus niet het moment daarvoor, zou ik zeggen. Nee. Nee, nee ik, vind ook, Pieter, ik vind het leuk als je nog even blijft luisteren... want er zijn vele bellers en misschien kun jij nog wat vragen beantwoorden... op het monarchistische vlak. Um, Pieter Kleinbeernink van het Dagblad Telegraaf. Paul Kemper zegt, eens, geen eet, geen eten. Zelfs wij in militaire dienst zweerden aan het instituut in 1983. Ik ben niet tegen het Koningshuis, maar wel tegen onzin. Jan Rebers zegt, kinderfeestje opleuken. Gewoon ridicul en ongepast voor een serieuze zaak als een is ermee oneens, ik zeg geen eet, geen feest... en ik ga naar Freek de Bas uit Nieuwkoop. Dag, Freek. Goedenavond, uh, Joost. Hallo. Ja, ik ben het... Uh, ah, ja, ben ik te verstaan. Je bent goed te verstaan, Freek. Kijk, uh, ik ben het met je eens. Uh, met deze stelling. Ik vind ook, uh, als hun het principe hebben bij de Partij voor de Dieren... om daar niet uh, de eet af te leggen, ga er ook niet naartoe. Nee. Aan de andere kant denk ik van ja, uh, er is nu een, een nieuwe koning. Dat houdt in uh, uh, dat er nieuwe mensen zitten. Dan moet je daar ook, uh, denk ik, de eet aan afleggen. Ja. Ik denk dat dat uh, hoort als volksvertegenwoordiger. Uh, aan de andere kant, als je tegen de monarchie bent, uh, dan denk ik van ja, uh, dan ben je dus waarschijnlijk wil je dan een republiek. Uh, dan komt er een president. Uh, zou je daar dan ook die etnie aan afleggen, als dat daarvoor nodig is? Ja. Uh, ja, dat vraag ik me dan ook af. Uh, aan de andere kant, zijn we zo slecht af met een uh, koningin? Ik denk dat uh, Beatrix het toch op een, uh, op een goede manier gedaan heeft. Ja. En als ik alle uh, republieken in de wereld zie... dan denk ik, nou, volgens mij zijn we hier nog niet zo heel erg slecht af met onze ja Kijk, manen. dat is even een pleidooi voor de monarchie. Dank, dank voor Freek, maar het gaat er eigenlijk om, om die hypocrisie natuurlijk van die Partij voor de Dieren. Ja. En dat heb je ook, de, daar de ben je mee eens. De... Ja. Zeker. V Freek, ja. bedankt uit Nieuwkoop. Uh, Ron Dover uit Almere. Ja, goeiedag... Uh, mijn stelling, ik ben het met je eens. Uh, geen eet, geen feestje. Ik vraag mij af of de Partij voor de Dieren of leden daarvan, of andere mensen die uh, het niet direct eens zijn met, uh, met, uh, met het eetafsferen. Als zij voorgedragen worden voor een lintje, ja. als het de koningin behaagt om haar een lintje te geven, of het recht in de orde van de Oranje Nassau, en wie dan ook, uh, of ze het dan ook zouden weigeren. Dat denk ik niet, maar dat is, dat is even spielerij van mijn kant. Maar ik, ik denk dat zij met name daaraan hecht... dat zij daar wordt gedwongen om nog een keer een eten af te leggen... terwijl ze dat al gedaan heeft in feite aan het instituut... en dat niet aan de persoon wil, maar gewoon alleen de vergadering wil bijwonen. Ja, dat is haar punt eigenlijk, hè? Ja, dat, dat kan best wezen, maar de vorige is afgelegd aan de koningin. En ze zegt dat het, in het instituut, we krijgen een nieuwe koning. Ja. Wat dat betreft leg je je eten van de koning... En dat staat in, een keer in onze grondwet. Daar heeft ze ze gewoon aan te houden. Zo simpel is ja. het. En anders moet ze aftreden, vind je eigenlijk? Misschien? Nou ja, aftreden. Dat is, kijk, zij moet haar positie gewoon herzien. Zo. staat in de grondwet, dit heb je gewoon te doen. En kijk. als ze dat dan al eerder gedaan hebben, krijgen we een nieuwe koning. Dus we krijgen een heel, heel nieuw hierarchisch instituut. Ja, het is Daar nes... heeft ze gewoon aan te houden. En nogmaals, al die gasten die dat nu niet willen... Als ze de volgende dag voor een lintje... Dan staan ze allemaal te glimmen. Dus doe daar nou gewoon mee met de Oké. Okay. Rondover. Ja, helder, dankjewel. Zo alleen nog even naar, naar Pieter. Jack zegt mij, avondspits, politieke standpunten innemen... en statements maken, ook tijdens feestjes. Sir twittert: het eens. Geen eet afleggen. om wat voor reden dan ook... betekent ook dat je niet op de inhuldiging en de festiviteiten er doorheen hoort te zijn. En uh, ze zouden dus bijvoorbeeld aan de SP moeten nemen. Leon Hendricks uh, zegt mij, eens met de stelling... maar oneens met de eet. De koning mag trouw zweren aan het parlement. En Peter Seurense twittert mij, Eerdmans, Marianne Thieme... één keer een eet geven moet voldoende zijn... en wat te doen met diegenen die niet... Twee keer een belofte willen doen. Eh, Pieter, je bent het nog even, hè? Pieter Kleinbeer en Ink? Ja. ja. Heb je een reactie op wat je gehoord hebt? Ja, ja, nou ja het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hè, want we moeten ook niet doen alsof het heel bijzonder is. Mm -hmm. Ten tijde van Koningin Beatrix waren er liefst veertien mensen die niet kwamen. Uh, ja, die, die, die kwamen dus, dus anders is dan wat Marjan Timmer doet, die kwamen niet. En dat is nogal wat, als het protest blijft bij deze vijf mensen ja dan, valt mee. ja, dan wat is er aan de hand. Dus je zou ook kunnen zeggen, waar hebben we het over? Maar het blijft een feit, is wat die meneer ook net zei, ja. gaat in de grondwet zo. Zo doen we dit nou één keer. Zo is het. En was het toen nog ophef in 1980, over die veertien eetweigeraars? Uh, ja, daar wordt natuurlijk altijd wat van gezegd. En het was al zo ten tijde van Juliana. Hm. En het was al zo ten tijde van Willemina. En toen was het zelfs Abraham Kuyper die niet kwam opdagen, nou. die later gewoon premier werd. Zo, er is dus nog toekomst. Geval. Er is nog toekomst dus voor mij aan het team. Oké, Pieter, Pieter Kleinbeernik, dankjewel voor je commentaar okay, in avondspits. Ja. Thanks, en uh, ik zie nog staan Jacinto Bokma op het tweede scherm. Die zegt, Eertmans uh, oneens, gekke stelling, het is toch geen eetfeest? Met een Diederik. Eh, Kamerleden zijn gewoon aan het werk, het is het hoogste gezag. Volkswijn, mooie twitternaam, zegt Eerdmans, oneens. In dat geval zouden de ministers en staatssecretarissen ook niet naar het feest mogen. En Leon Blommie zegt eh, ook, Marianne Thieme, oneens. Snap de commotie niet helemaal. Waarom iets beloven als het geen enkele waarde heeft? Ik ga nog gauw naar wat bellers, want het is nog niet zover. Willem Kruis uit Wezep. Ja, goedenavond. Ik ben het niet met je stelling eens. Nee. Eh, want, de, want de stelling klopt eigenlijk niet ook, hè? Geen eet, geen feest. Nee, want, het, want uh, het, is, het is al een eet, maar het is geen feest. Het is, het is een vergadering. Ja, het is toch een inhuldigingsfeest, een kroningsfeest. Er zal ja. toch wel een borrel nee. geschonken worden, zeg. Nee, ik, ik, ik kon eerst een stukje met je meegaan, maar toen ik uh, Marianne had gehoord op de, op de, en die ja, de zij... helemaal goed heb uitgelegd, ja. denk ik van nou, je stelling klopt niet helemaal meer. Maar Marianne, die, die, die, nee. die, ja, die kijkt er wel heel sober tegenaan. Nee, ja, dus zo, zo kan je het ook stellen. Maar ik vind gewoon, uh, het, het is, uh, of ze wel of niet je eten af willen leggen, dat, is, dat vind ik... Uh, te, uh, nee, maar waarom ga je er naartoe, dan... kijk Willem? Je gaat iets weigeren uit principe, dan ga je er toch naartoe. Dat heeft iets behoorlijks hypocriets. Ja, maar, maar dan, dan blijft hij hypocriet zijn. Want, want ik ben een partij van de arbeidsman. Mm -hmm. En ik zou er helemaal niet heen gaan. En, en, want, want ik ben, ben eigenlijk een, tegen het Koningshuis. Ja, nou ja. Dus dat moet je er ook. Dus dan moet je er ook helemaal niet heen gaan. Dat moet je er ook niet zijn. Nee, Willem, jij zou het niet zijn. Nou, dankjewel Willem Gruis. Nog heel gauw even naar Herman, Herman Elgen uit Rotterdam. Ja, hallo. Herman. Ik ben, het, uh, ik ben het helemaal eens met je stelling. Maar ik word vooral eigenlijk heel vrolijk van deze discussie. Want als politici zich hier druk over maken en zich hierover hm. willen profileren hebben we niet zoveel problemen meer in dit land. Ook een mooie, een mooie dat vind ik een mooi statement. Dat hebben we wel eens vaker natuurlijk in de avondspelen. Je denkt van jongens, waar maak je druk over? Maar ja, er wordt, er wordt, er wordt, mensen maken zich druk. En het heeft, het heeft, het heeft ook wel wat. Herman, ik vind het toch een goed, uh, goede reactie. Dank je wel, je bent wel de hekkersluiter, Want we, we, zijn eraan, uh, we zijn er doorheen, een mooi einde. Dankzij Herman uh, aan deze discussie. Ik denk dat het, uh, nou ja, het was ongeveer uh, meer mensen met me eens dan oneens. Laat ik het toch wel zo zeggen. En uh, dat geeft niks. Op Twitter kunt u meer uh, en verder kijken naar wat er binnenkomt. Straks gaat Kunststof natuurlijk verder uh, naar zevenen. Met animator en regisseur Hisco Hulsing daar te gast. Vannacht, vanaf twee uur s ochtends, nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Met live de honkbal en de crisis op Cyprus met een Nederlander... die voor zijn spaargeld vreest, al daar, om op WNL... Morgen weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1, ochtends, met Eva Jinek. Zij heeft de gast showbizdeskundige Jan Uriot en econoom Alex Klein. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u terugluisteren op www.omroepwnl.nl/avondspits. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het tweeten, bedankt voor het bellen. vond het leuk, morgenavond een nieuwe Avondspits. Natuurlijk, half 7, Radio 1. Tot dan en een heel fijn avond. Tot Avondspits.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 Ook voor Tsjechos verzamelde verhalen die tijdelijk in prijs verlaagd zijn. Welk Office 365-abonnement past bij uw organisatie? Microsoft partner MISCO geeft uw advies. Kijk op MISCO.nl/Office 365. Dit is Radio 1.